Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de acties van de Fiat en de douane in Limburg... zijn tot nu toe 17 mensen opgepakt. Er is daar een grote actie aan de gang tegen illegale sigaretten. Er zijn invallen gedaan in bedrijfspanden in, en woningen... in onder meer Roggel, Weert en Brunsum.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 Het uiterst rechtse Vlaamse Belang is de tweede partij van Vlaanderen... en werd in mei de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Uitvaartverzorger Dela neemt de noodlijdende concurrent Jarden over. Dat bedrijf kwam in de problemen... doordat het vroeger veel uitvaartverzekeringen in Natura verkocht. In plaats van een bepaald bedrag kregen de klanten de hele uitvaartvergoed... en dat kon Jarden niet meer betalen. En in India wordt met mannenmacht geprobeerd om een peuter van twee uit een 180 meter diepe put te krijgen. Die jongen die viel er vrijdag in tijdens het spelen. Reddingswerkers die proberen een tweede put te graven om hem zo naar boven te krijgen. Hoe die jongen eraan toe is, dat is niet bekend, omdat hij helemaal onder een dikke laag modder ligt. Het hele verhaal doet denken aan een jongen in het zuiden van Spanje die ook in een put was gevallen. Die jongen overleefde het niet. Het weer nog. Het is bewolkt met af en toe zon, maar ook een buit het wordt hooguit 12 graden. Vannacht zakt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen wordt droog en vrij zonnig. Het wordt morgen een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 In de studio en uh, de muziek uh, die zij uh, maakt is geïnspireerd op deze dame. Zij heeft ooit uh, met Bruce Springsteen uh, gewerkt um, uh, van uh, We Belong, of wat heet dat nou weer? Because of the Night heet het, of belong, uh, We Belong to the Night, zoiets. So ik ben even de titel goed uh, kwijt. Uh, ik ben ook de, de tegenwoordig, uh, verdwijnen gewoon titels van mijn harde schijf af. Maar goed. Springsteen en Patti Smith... want dat is de dame waar ik het over heb... Uh, die hebben dat nummer uh, ooit uh, samen geschreven. Er is een uitvoering van Springsteen... en er is een uitvoering van Patti Smith. Maar Patti Smith heeft natuurlijk ook nog... Uh, zelf een uh, nummer uh, geschreven. En dat is later nog een keer gecoverd... door U2. In dit zeggende... zal ik uh, ook straks wel even de cover van U2... laten horen. Ja, dat zal leuk zijn. Ja, Want uh, het uh, gaat om dit nummer. Het heet uh, Dancing Barefoot... van de dame Patti Smith.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 Oh. En uh, dat is leuk. Maar we hebben Jan van der Leyen aan de telefoon. Ja, dat, tenminste, dat Denk was wel je? de bedoeling. Oh, ik uh, doe het. Ik, ik, ik weet al waarom ik het uh, niet uh, goed. Jaap en de telefoon, uh, dat is wat hoor, uh, mensen. Het, het, het blijft, het dat blijft een probleem. probleem uh, want kijk, ze ja. horen mij wel. Kijk, zie je, Jan hangt ja. er wel. Maar, hey, uh, ja, zie ik hou wel de telefoon hoor. Ja, ja, ja, ja, ja alleen van. ik doe iets uh, niet goed. Want ik uh, pak hem gelijk. Heel technisch verhaal. Ik prik je er meteen op. Maar je moet eerst twee keer een hekje intikken. Ja. En die, was, die stap was ik even vergeten. Ja, <laughs> dus, uh, dus dan krijg je dus uh, dan hoor jij mij wel, maar uh, dan hoor ik jou niet. Weet je? Ik, ik, ik heb toch iets, uh, ja, het was even één stap te snel. Maar Jan, jij uh, staat denk ik ergens buiten. Want, uh, of uh, wordt er nog niet gerust? Nee, hij wordt nog niet gerust. We zijn nog bezig. Oh, uh, blessure tijd. Nee,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 We gaan niet feller voetballen, we gaan niet beter voetballen. Uh, Kijk, een kopbal nee. van Jesse die gaat voorlangs. Echt langs. Een schitterende vrije trap van Mo, Mohammed, ja. Vanaf de rechterkant met zijn linkerbeentje. Die eindigt ook weer op de lat. En dat is onze pech. En even later een schitterende vrije trap van Nuitse 10. Op het hoofd van uh, Koen Gielsen. Die stuit op die kop heel goed naar de grond, maar ja, misschien we een befaamde polletje van... Uh... Van Breukelen. Van Breukelen, ja. staat het over. Dat is jammer. En zo zijn we gaan rusten. Dus, uh... ja, dus dat waren de belangrijkste wapenfeiten eigenlijk uh, uit uh, de eerste helft? Ja. Ja. Um, scheidsrechter, ziet hij er bovenop of niet? Schijtvergen zit bovenop, is niet slecht, absoluut niet. Ah, Oké. Okay. Nou, um, ik denk dat we zo direct uh, rond uh, kwart voor vier... jou nog eventjes uh, nog normaal uh, de uitzendingen in uh, gaan halen. Dus uh, wat dat gaat, uh, ga ik nog een het keer wel. proberen. Is goed. Oké. Okay. Doei. Ja. Dat was uh, Jan uh, van der Leden. En dan uh, staat er nog iets uh, klaar... waar Rob en AJ nog, ja, uh, nog eens een jij tijdje ook. terug... Ja, jij vindt he? het Ik vind hem ook goed. goed. Ja, ja, zeker he? want anders uh, dan, uh, had ik hem er niet op uh, gezet. <laughs> uh, van Wesley Bronkhorst en Bert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 Nee, dat was gisteren. Ah, dat was gisteren. Ja. oh dat is verkeerd ingekomen. Dat denk ah, ik wel, ja. Dus, ja. De, dus de meezingavond was gisteravond ja. in, in het waterverzand. Uh, uh, je moet uh, objectief blijven, maar het was wel een gezellige sfeer. oké. Okay, nou, en Michael goed. onze voorzitter, ze kan goed zingen hoor. Dus, is, is dat zo? Ja, ja, ja, ja. Die, die, die maakt deel uit van, uh, van ja, die, ja, ja, die wapenbroeders, heb ik uh, begrepen. Ja, broeders ook echt. <laughs> nou, 30, uh, de, de, of in ieder geval, uh, ja, de 30e oktober is er, uh, een, uh, ja, is er iets heel leuks. Want uh, de film uh, Troebel.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 En dan ga ik nu ingrijpen, want jij denkt 23 november een Zandvoort 500 race. Nee, mis, dat mis. gaat niet door hoor. Oh, dat wilde ik niet opnoemen. Nee, maar. maar goed, ik ga, ga het nu wel zeggen, want uh, dat heeft uh, straks uh, te maken in de, de Pit Report. Ja. Daar kom ik nog even op uh, terug. Maar ik wilde. Want, ja, nee, dat vind nee, ik ja. belangrijker. Ja. Want 17 november ja. komt ook Sinterklaas aan in Zandvoort. Oh, ja, ja. En daar is een kinderdisco georganiseerd op 22 november. Waar vanaf 1 november de kaartjes van te koop zijn. Hebben we 30 november Mark Endhoven in concert bij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 Zo lekker hè? Een Japie-koperplaat uit uh, die de van... ja, uh, ja, lang vervlogen tijden. Pandolero op zaterdag. Op zaterdag.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 Het dat... toeval wil dat ik dus nu in het vliegtuig zit uh, met uh, drie kinderen en een moeder. Ja. Die eigenlijk uh, na een lange onderzoek hebben kunnen uh, herenigen met elkaar. Okay. Uh, dus het gaat maar door. Uh, Janet is zeker geen unieke zaak. Mm -hmm. Wat wel uniek is, is dat het zo lang geduurd heeft... voordat ja. uiteindelijk uh, ja, zij met haar dochters herenigd wil worden. En, ja. en 15 jaar, of bijna 15 jaar... dan is, ...kun je eigenlijk wel stellen dat de hele jeugd van die meisjes ja, dus daar aan het beïnvloed is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 Sjona, tot slot, want je moet zometeen echt ja. op de lucht in waarschijnlijk. <laughs> um, denk jij dat de moeder de recht gaat verdienen die ze verdient? Het nou, dat krijgt. heeft ze in al uh, gehad als je het vonnis voor de rechtbank leest. Maar uh, ja, recht, je recht gaat halen, dat is een ding. Maar uiteindelijk uh, kun je die verloren jaar niet meer herstellen.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 Okay. Dank voor deze mooie woorden. En, en goed aan alle mensen in Zandvoort. Want ik heb altijd nog een uh, plekje in mijn hart voor Zandvoort. Dat is mooi. Dus, uh, ja. Ja, hartstikke okay. goed. Is. Dankjewel, Dankjewel wel, John. En dat was Sean uh, van der Heuvel. En dus dinsdag vanaf 12 tot 2 uh, uur de herhaling van Zandvoort lunsten uh, met dit uh, in, gehele interview. Ja, en dan is het ook uh, tijd om eventjes uh, over de, te gaan naar uh, de Watergraansmeer... waar de wedstrijd DVVA, uh, de SV Zandvoort, uh, aan het uh, afspelen is. En Jan van der Leden kijkt naar die wedstrijd. Jan, oh, want ja. uh, we zijn alweer een beetje bezig hè, in die tweede helft.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 Ja, die Ryan, hij is fanatiek, hij is fel, ja. hij, is, hij is snel, hij, laat zich, hij geeft zich niet uh, snel gewonnen, ja. hij springt vreselijk hoog, ja. dat is ongelofelijk. Ja. En als een jongen het Veld ik komt, dan denk je van, nou, die komt daar nou het Veld in, het is niet echt dat je zegt van, die is een wereldvoetballer. Uh, nog een dingetje, uh, want uh, vorige week hadden we begrepen uh, uit uh, de woorden van Jo Fernes dat uh, Ted uh, Sarnier uh, niet op de bank mocht zitten en zich ook niet met de wedstrijd uh, mocht bemoeien. Oh. Hoe zit dat vandaag? Oh, hij zit erbij hoor. Uh, ja? Ja, hij, hij heeft uh, toen één wedstrijd geweest. Oh toch? Ja. ja. Uh, een beetje een lullige aanleiding uh, geloof ik uh, geweest hè? om hem uh, gewoon van die, uh, van die bank af uh, ja. te halen. Ja? Praten en tegen ja, nou ja goed. tegen de schuizrechters. Ja, ja, ja, ja, ja, dat dat de ja zo, zo zijn we allemaal. <laughs> ja, ja, je moet je in kunnen halen, maar ja, dat is moeilijk hoor. Ja, dat geloof ik graag. Dus, dus dat... Uh... Goed, we gaan je straks na vier uur. Gaan we hier nog een keer even uh, horen hoe het uh, met de eindfase van de wedstrijd is. Uh, bedankt uh, even voor zover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 me just to leave me out. I see now you really. Feel